De 100 leukste liedjes van de lokale Omroep op 31 december. Geef jouw favoriete top 10 door en mail dat naar de lokale Omroep Doe dat via omroep En wie weet hoor je jouw favoriete liedjes in de top 100. De lokale Omroep gaat er 100 draaien. Op 31 december.